Mensen van wie de computer is gecrashed na een bezoek van een Wegener website kunnen een hulplijn bellen die Wegener daarvoor heeft opengesteld. In Polen zijn Speedway fans vannacht slaas geraakt met de politie. Dat gebeurde nadat een motorfan was overleden na een aanrijding met politieauto's. S'avonds hadden duizenden inwoners van Zilona Gora het kampioenschap van hun Speedway team gevierd. Na de fatale aanrijding braken rellen uit, waarbij winkelruiten, politiewagens en een tankstation het moesten ontgelden. Twee agenten liepen bij de gevechten verwondingen op. Elf raddraaiers werden gearresteerd. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. Lokaal kan een bui vallen. Het is 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. Morgen overal bewolkt en kans op regen. Later in de week wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A16 Breda Rotterdam staat voor knooppunt plein 6 kilometer. Eén rijstok is er dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden via Rotterdam-Zuid. Tot zover de verkeersinvloed. Autobedrijf Zandvoort, Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 doo doo, -doo. You know what?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 Oh, oh, oh, oh, rustig ademhalen, oh, oh, oh, oh, oh lijkt op een regent altijd Maar het regen en het regen zonnestralen Een week geleden in een park in Amsterdam Het was alleen een oud worden gehaald. Ik tussen daar.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 Naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhits.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 my point of view Dus pak je radio, Ben naar Frans en zet hem op 106.9, 106.9, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, heet de Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e da che sei qua, mi chiedi perché, l'amo se niente più.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 starting under the street lights. Right. The scene is